De komst van een grote afvalverbrandingsoven in Harlingen is voorlopig van de baan. De Raad van State heeft de milieuvergunning die de provincie had afgegeven vernietigd. Volgens de hoogste bestuursrechter is niet genoeg duidelijk hoeveel schade de verbrandingsoven toebrengt aan het milieu. Net als natuurorganisaties en omwonenden die bezwaar hadden gemaakt tegen de vergunning, vreest de Raad voor bodemverontreiniging, stankoverlast en te veel uitstoot van schadelijke stoffen. Als de provincie Friesland wil dat de er toch komt, moet de milieuvergunning worden aangepast. Er is geen bewijs dat de overheid zich heeft bemoeid met het privéleven van Edwin de Roy van Zuidenwijn, de ex-man van Prinses Margarita. Dat heeft de nationale ombudsman Brenning Meijer bepaald naar aanleiding van een klacht van de Roy van Zuidenwijn, die beweerde onder meer zakelijke schade te hebben geleden, doordat er door het kabinet van de koningin navraag naar hem was gedaan. Volgens Meijer is uit documenten en getuigenverhoren van inmenging in het privéleven van de Roy niets gebleken. Premier Balkenende en de vicepremiers Bos en Rauwvoet zijn op het torentje bijeen om de politieke situatie te bespreken. Gisteren nam Balkenende afstand van een aantal conclusies van de commissie Davids over de politieke steun van Nederland aan de oorlog in Irak. Bij het begin van de bijeenkomst zei Bos dat er geen sprake is van crisisoverleg. Maar volgens hem is er een hoop onduidelijkheid en daar wil hij proberen een eind aan te maken. Rauwvoet benadrukt dat de verklaring van Balkenende gisteren was afgestemd met andere ministers. Gladheid heeft vanochtend op de Nederlandse wegen tot problemen geleid. De a 6 in Flevoland was daardoor tot de ochtendspits afgesloten. De auto's hadden last van sneeuw die de weg opwaaide. Ook op de A15 ter hoogte van Rotterdam-Charlo's waren vanochtend problemen. Daar botsten door de gladheid zeker tien auto's op elkaar. Niemand raakte gewond. Het weer van het zuiden uittrekt, het winterse neerslag over het land, de temperatuur ligt rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal.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 That my arms are holding on To someone as sacred as a song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 Gaan zitten voor je meditatie uh, gaan doen? Of voor uh, je dat voorstellen? Of eerst lezen? Ja, dat dan... kan. Je kan het ook via podcast doen. Je kan het ook op je iPod uh, opslaan. Dus dat je het gewoon ergens doet waar jij uh, je prettig voelt. Maar je kan het ook voor je, voor je computer doen. Ja, kan ook. En als je het hebt over iPod, dan denk ik eerder aan een soort geleide meditaties. Dus dat iemand in jou ja, dat spreekt klopt. van denk nou daaraan en denk nou Ja, daaraan. bijvoorbeeld. adem tien keer heel diep en aan de mond uit. En ja. Dat soort dingen, bedoel je dat? Ja, klopt.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 Uh, maar dat is dan geen meditatie, want dat zou een beetje... saai dat is erg passief. Ja. Nou, passieve, nou, niet saai. niet ja. te mediteren. Ja, ja. <laughs> dat dat je gaat niet werken. Handen, dan, ja, ja. Dan, dan, dan leg je nou, de, de leg je letterlijk op je knieën. Ja. Ja. <laughs> ja. Hoe dieper je gaat, dus dat, hoe grotere uh, uh, Boeddha complimentjes tegen je geeft en zo. Ja. En, ja. Nee, dat en, is en erg boek, passief. Uh, Christel, hoe gaat het daarmee? Ja, ik, ik heb een uh, template, mijn, mijn blueprint, zoals dat heet, uh, heb ik klaar. En ja, daar.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 Uh, opleiding interview techniek gedaan en die heb ja. ik ook inmiddels afgerond. En uh, ja, dat, dat ik moet zeggen dat dat wel uh, een enorme um, ja, een waardevolle waardevolle zet was.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 from our space, you're yeah, every minute, my every day.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 Er wordt nu een kalenderblad ah, afgescheurd yes. van het oude jaar. Ah. Van het oude jaar naar het nieuwe jaar. Yes. En dit is Mario, onze financiële ah, vrouw. Oude jaar. En Herman die uh, schenkt, in schenkt het nu de... Ja. Moet het allemaal hetzelfde de zijn? De champagne in. Moet er nog een andere fles ook al? Ik hou u even de microfoon erbij. Ja, Als het goed is, hoor. hoort u ze het hoort u uh, borrelen. Lekker. En uh, lieve luisteraars, uh, ja. een aantal van ons drinken het alcoholvrij, dus... Uh, Mocht de uitzending land worden, dan weten <laughs> we hoe het komt. Eigenlijk <laughs> ja. ja. drinken tijdens het werk. Nee. Uh, wat is alcoholvrij weer? Ja. Dit is uh, deze. deze ja. Oké, okay, jongens. snel. Nou. Wacht even, al Oh! Een okay. Nou, iedereen een heel goed uh, 2010. Cheers! Cheers. Cheers. Even... Nou. Proost! Proost! Proost! Op een top 2010. Hey, maken we het van, Heel hè? veel mooie uh, uitzendingen. Team rob? Ja. Proost, proost, proost, proost. Roberto, proost. ja, even, even klinken, Oh jee, ja, ja. Even, even klinken natuurlijk. Precies. Dat was rob, onze technicus. Ja. Nou, dan gaan we verder met uh, Herman? Nou.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 Dat ja, die was goed. ik was daarbij. Hij heeft ook de, ja. de, de uh, Paravisi Award gewonnen. Hmm. Uh, als beste spreker dit jaar. Voor het boek uh, wat hij dus geschreven heeft. Um, ik ga... Want hij was al meerdere keren bij Ananda. Uh, Geert, Geert Kimpen was voor de eerste keer nu bij Ananda. Nu voor de ja, eerste keer? Voor de eerste keer. Voor oh, okay. een, ja. um, in mei heb ik uh, Vivian um, uh, Crowley. En um, zij is de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 En daar ben ik ook helemaal trots op eigenlijk. Zo, dat is geweldig. Um, Peter Den Haring komt eraan. Uh, ja. Uh, Peter Den Haring komt er dus aan. We krijgen nu in januari uh, of, uh, de jassentechniek. Uh, hoe heet hij ook weer? Wie uh, soort uh, Peter Den de, de Hertog, hoe heet hij? Um, um, nee, Peter Den Hertog? Nee, nee, nee. nee. Uh, ja. Uh, kom op, hoe heet hij nou? Ah, goed, uh, hoe heet die nou, <laughs> Nou, uh, ben het even kwijt. Nou, oké, okay, maakt niet uit. Um,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 En uh, het eigen tijdsfestival. Uh, ik weet niet of de luisteraars enig idee hebben wat Vindhoorn is. Oh, Vindhoorn is een eco-leefgemeenschap uh, in uh, Schotland. Ja, vooral spiritueel ook. Heel spiritueel, ja. ja. Het is eigenlijk de... Dus je gaat naar Schotland? Je gaat naar in Schotland april. in april. Wauw, Ja, ja Noord-Schotland. Uh, Noord Noord en uh, Roelien is daar zeg maar beschermvrouw uh, van. Een ja. okay. van de contactpersonen in uh, Nederland. Ja.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 Miserere, mij, du. Uh, ik, ik ben bang dat uh, degene die dit heeft aangebracht. Uh, vreselijk. Uh, Jan-Peter, Jan Jan Peter, Jan Peter, die, <laughs> uh, ja, die zit uh, op <laughs> z'n uh, <laughs> Hoe ik dit <laughs> zeg? Ik hoop niet dat die Het is eigenlijk meer Allegri, Michère, mij. Ja, ja, oké. <okay>. Nou. <laughs> en uh, het nummer is uh, gemaakt door Edward Hinging uh, Bottom. En uh, nou, ik zou zeggen, luister en geniet ervan.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 als je een keer overslaat, dan... Uh, nou, één keer gaat het nog wel maar twee keer overslaan. Dat uh, voel je ja. meteen de volgende keer. Ja, spinning is natuurlijk uh, calorie-burner ja, uh, top. Ja, hè? Dus ja, duizend, is, duizend uh, calorieën per, uh, 1000 calorieën per, per uur. Ander uur. per ja, bij uur. Ja. Spinning on the beach uh, was uh, 28 calorieën. Uh, of 2800 ik wou uh, zeggen. calorieën. Oh, ja, <laughs> ja, ja jeetje. Uh, dus uh, daar kon ik een hoop voor, uh, voor eten daarna. Uh, ja, kon je lekker aan de af... oliebollen. Hoeveel bij jou vervallen af, op afgelopen jaar?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 45 kilo afgevallen. Ja. Nou, ik vind het heel knap. Ik vind een hele prestatie. Maar ik ben nog niet klaar. Het uh, wordt no. nog meer in ieder geval. Wat is je streef voor het komende jaar met je gewicht? Uh, onder de 100 uitkomen. Oké. Okay. En en hoeveel uh, kilo's zijn dat nog? nog? 80, toen, ik, toen ik begon was ik 155, dus uh, ga maar na. Mm. Okay. Toen zat ik ongeveer een halve meter verder van tafel nu. is ja. Ja. <laughs> dus nog een 15 kilo. Uh, ja, dat nee, is weer nu. Maar... Ja. ja.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 Daar heb ik ook een cursus voor gevolgd. En dan moet je daar ook uh, weer herhaling voor uh, doen. Mm -hmm. uh, daarnaast uh, ben ik een cursus ook van EHBO First Response uh, gedaan. En nou, nog een aantal wat, wat met EHBO en mensen helpen. Ja, dat doe je samen ook met Rob, hè? Dat EHBO. Ja. Ja, ja Rob doet het ook. Nou. Ja.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 It's getting harder to turn the cheek or just walk away when all I see is degradation day after Darkness. You stand so proud, so... Inspiratieradio, we gaan naar de agenda. En we beginnen met een uh, actie in. Dat is de Cosmic Energy Connections openavond door Ingrid Verhoef. Eerder bij ons in de uitzending. Uh, het is in Haarlem en uh, op www.cosmicenergycenter.com kunt u zich aanmelden. En de aanmelding is ook noodzakelijk, want de plekken zijn beperkt. Dan...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 Zo, nou we zijn alweer uh, aan de laatste minuten bezig van de eerste uitzending van uh, dit jaar. Ik wil iedereen heel erg bedanken, Christel. Dankjewel, jij ook Herman. bedankt Richard. Richard, Richard jij ja, ook bedankt. Chris, bedankt. Rob, Rob en Mario. En Rob. Iedereen bedankt. Uh, de volgende uitzending is op uh, zondag 17 januari van 8 tot 9 s avonds. En we hebben dan de Zandvoortse Patricia Remaar in onze uitzending. En zij gaat vertellen over shamanisme. Tot dan wordt deze uitzending op zondag 8 uur s'avonds herhaald en elke woensdagochtend van 11 tot 12 uur. Wanneer u het kwijt wil aan ons, stuur dan een mailtje naar redactie.inspiratieradio.nl Straks kunt u nog luisteren naar Tep Zeppi, een programma met nieuw muziek, gemaakt door Menno Veugen. En nu gaat de telefoon, laten we laten hem maar even rinkelen. Wij zijn... Christel van Wingerden. Herman Heims en... en Richard Buitenek, En we hopen dat u met net zo'n plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.